...jobboot met het NOS-journaal. De zwarte maandag blijft voorlopig uit. De Europese beurzen laten geen grote verliezen zien. In Amsterdam opende de aex index 1,6% in de min op 291 punten. Nu schommelt de index rond de 295 punten. Parijs, Londen en Frankfurt openden ook lager... ...maar ook daar, op die beurzen, liep het verlies terug.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 Tussen de 25 en 45 jaar die zonder baan zitten, is de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze groep het hardst is getroffen door de economische crisis. De stijging komt voor een deel doordat mannen vooral werken in sectoren waar honderdduizenden banen verloren zijn gegaan, zoals de landbouw, industrie, bouw en zakelijke dienstverlening. In sectoren waar veel vrouwen werken was de afgelopen jaren juist een stijging van het aantal banen, zoals bij de overheid en in de zorg, blijkt uit de cijfers van het CBS. In het noordoosten van China is, een dijk, is in een dijk rond een chemische fabriek een gat geslagen. Dat gebeurde in de havenstad Dalian, zo'n 400 kilometer ten oosten van Peking. Door een tropische storm ontstonden metershoge golven die een gat sloegen in de dijk. Het Chinese leger probeert te voorkomen dat er chemische stoffen wegspoelen. Vanwege de storm zijn al honderdduizenden mensen in het gebied geëvacueerd. Tennisser Robin Haase is de top 50 binnengestormd. Op de ATP-lijst van beste tennissers ter wereld staat hij nu op nummer 44. De hoogste plek ooit voor de Hagenaar. Haase won zaterdag het toernooi van Kietzbuul en pakte daarmee zijn eerste ATP-titel. Martin Verkerk was zeven jaar geleden de laatste Nederlander die een ATP-toernooi won. Het weer buien met kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon, vrij veel wind. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam. tussen knopend Hoeverlaken en Muiden. en op de A20 Gouden Hoek van Holland. tussen de knooppunten Gouwen en Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee.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 Programma in Zandvoortse Zaken en vandaag spreek ik met Patrick Berg van de Zeemeermin. Zeemeermin, dat is een, ja ik noem het een visstand. ik weet niet, hij zal er wel een een woord voor hebben zo. En dat staat aan de boulevard Paulus, uh, hoe heet het, Paulus hè? Nee, Boulevard. Oh, Barnaar. Oh, ik zeg het helemaal verkeerd. De boulevard Barnaar, ik kom er altijd langs, maar ik vergis me in de naam. En dat is tegenover het Center Park. Dat het restaurant wat uitkijkt op de zee. Zeg maar daar kan je gaan over zitten. Hè? Ja. Kan je vertellen, Patrick, hoe ben je zo in de vis beland? Nou, toen ik, toen ik jong was, dan zullen we heel veel Sampse jongens hadden hebben. Ik heb ik ooit een seizoenbedrijf bij, bij Vis van Floor gewerkt. Dat was mijn eerste aanraking met een met viskarretje. En, en uh, oude meneer Floor die kwam vroeger al dat ik uh, klein was en uh, naar Stuyvesien zat te kijken. Ik ben nu uh, 43, maar toen ik uh, een jaar of 18 was, toen zat ik op de bank in uh, zaterdagmiddag. En toen kwam uh, vis van Floor die fente toen nog door, door de straatjes heen in Zandvoort. En uh, toen kwam ook al Floor die kwam dan met een uh, harenkantje door de straat en dat kreeg van mijn moeder altijd een augurk. En zodoende is Zandvoort in, uh, wel opgegroeid met viskraam ja. en dergelijke. En uh, toen ben ik een tijd, uh, heb ik niks meer met vis te doen gehad. En uh, toen ik uh, in 1999, toen stond er een uh, viskraam op het strand in de verkoop. Het uh, was onderdeel van Kroon, franchise. Dus ik kocht de kar ja. in 1999. En de vergunning was voor mij, alleen toen maakte ik nog deel uit van het Kroon uh, uh, gebeuren. En meneer Kroon heeft me heel veel bijgebracht uh, hoe alles werkte en vooral. Uh, ...nooit opgeven, altijd blijven gaan naar het strand... ...wat voor weer het ook is, hij stuurde me gewoon weg... ...ook al was mijn maar ik ging helemaal aan de, hand, aan de hand van meneer Kroon... ...en heb ik heel veel van opgestoken, uh, ...ging ik naar het strand en dat heb ik uh, tot 2002... ...heb ik dat gedaan op het strand, drie seizoenen... Hm. ...en toen kwam, uh, het zomers werkte je heel hard... En de winters dan ging je wel naar het strand, maar dat teerde je eigenlijk een beetje, wat je zomers verdiende, dat teerde je in de winter een beetje in. Ik denk nou, als ik ooit een nieuwe kar moet, op het strand moet aanschaffen, dan wordt het moeilijk, omdat je weinig reserve hebt. Toen zag je al dat het strand ietsje afliep, de omzetten op het strand. Toen kwam er een plekje op de boulevard te kopen. Ik denk nou, dan heb ik in de winter, als ik dan kostendekkend kan werken, eh, dan kan ik wel in de toekomst een nieuwe kraam. Ja. bij elkaar sparen zomers en, uh, dus toen uh, heb ik die plek waar ik nu nog sta heb ik toen over kunnen nemen van een meneer uit Scheveningen die stond er toen meteen oh geweldig ja en uh, ja, zodoende, zo ben ik ooit in de, in de vis terecht ook. Ja, dus je bent er zo uh, eigenlijk ingeropt. Ja. Je bent ook een echte Zandvoorter, als ik het goed begrijp. Ja, allemaal. Ik, echte Zandvoorter. <laughs> je moet dan officieel geboren zijn in Zandvoort. Nou, ik woon uh, met een tweelingbroertje samen. We zijn weer keizersnee in het ziekenhuis. Dus ja, officieel ben je dan niet een echte Zandvoorter volgens mij. Nee, het. maar toch. Maar uh, ja, ik. Uh, ik heb, het is wel zo. Ik ben in 2001 voor het eerst uh, vakantie geweest naar... Uh, uh, Kran Canaria, met mevrouw. vrouw. Oh, leuk. Ja, heel leuk. 2001, acht dagen vakantie, maar het ja. was zo leuk en we zijn zo verknochten zo, want alle twee, na, na twee dagen toen hadden we acht dagen reis, mijn oudste zoontje was een ja. ja. en na, na twee dagen hadden we heimwee, maar we moesten op het stomme vliegtuig zitten te wachten, en we terug mochten aan de <lacht> Dus sindsdien hebben we besloten, als we ooit op vakantie gaan, is het naar België op Duitsland, maar dat we met de auto zo terug kunnen gaan als wij hebben, dat we zo de koffers in die auto gooien en terug kunnen rijden, want Zandvoort is gewoon ons ding, en ik hoor ook een hoop mensen klagen over Zandvoort en verpauperen doen, maar je moet er gewoon het beste van maken, ja, ik mag iedere dag heb ik vakantie, ik mag iedere dag naar het strand kijken, ja. iedere dag de zee zien, uh, ik sta er wel te werken en mijn geld te mm. doen en mijn best te doen, maar ja. het is een genot om hier te werken en te leven. Nou, dat vind ik heel goed dat je dat zo opmerkt, want het is een briljante plek natuurlijk, ook waar je staat. Je Ach, hebt altijd zeezicht. Altijd zeezicht. Dus hoe hoef je niet gewoon uh... naar Krancarnaria natuurlijk. Nee, mensen zijn uh, in een goede stemming meestal op de boulevard. Ja, lekker en, visje erbij. Ja, gezellige <laughs> stemming, uh, vakantiegangers uit Centerparks, uh, de mensen, ook zandvoorts die in mijn kraam komen, uh, die zien toch de zee waar ze uh, iedere dag even naar willen komen kijken. Ja, tuurlijk. Dus uh, we hebben totaal geen klagen hier waar we hier leven nee. en wonen en werken. Nou, en je hebt een hele nieuwe car, zag ik ook, hè? Sinds wanneer ja. heb je ja, een car? Sinds, sinds die car? Ja, sinds deze kraam in. Uh, ik, ik kocht in 2002 een plekje en. Dat was een kraampje van een meter of zes, vijf. Ja. Uh, maar die mocht toen nog iedere keer blijven staan. Toen nam ik hem over en toen wist ik dat er, uh, de gemeente het vergunningbeleid had aangepast. En de, dat je iedere avond je kar moet me meenemen. Dus het uh, beleid is zo: s'avonds na tien tot morgen zes uur moet je kraan eigenlijk weg van de boervaart. Oké. Okay. Uh, hoop gedoe, rondrijden, op. ...een andere werkplek zoeken, dus je zit met dubbele kosten en uh, je kraam meenemen. Maar ja, het, dat was het beleid en uh, dat is nog steeds het beleid en voorlopig zal het niet veranderen. Ja. Maar uh, dat brengt wel wat uh, meer consequenties mee dat je twee werkhuizen hebt. Eentje op de boulevard, een kraam en een werkhuis dat je je loods moet bijhouden en doen. En, uh, maar toen kocht ik eerst een uh, tweedehandswagen, uh, die heb ik tot 2000... Uh, ja, zitten we nu in 2009, dan heb ik een uh, tweedehands kar? In 2009 toen heb ik uh, deze uh, tweede terug, deze kar uh, hm. gekocht. Dat is een jaar levertijd, dus oh, okay. besteld in oh. 2008. Ja, het is helemaal aan maatwerk en oh. dingen. Je moet zelf alles aangeven hoe je iets hebben wilt met z'n karren. En dan je eigen specifieke wensen ja. besteld. En die karrenbouwers, die, die hebben een ploeg mensen werken van een man of twintig. En die denken van ja, als die ordeportefeuille van een jaar gevuld ja. is, waar ga ik niet nog tien mensen aannemen? Want ja. we kunnen wel die ordeportefeuille wegwerken, maar met die economische recessie ja. zijn hun wat minder kwetsbaar. En hun hebben toch karren ja. in de bestelling. En een uh, luxe positie voor die koude Dus jij zag er dan naar uit dat hij eindelijk klaar was? Of? Ja, dat zag er wel naar uit. <laughs> Het was heel spannend. Eerst zou die maat geleverd worden en toen werd hij uh, gelukkig op de dag van de nieuwe Haring in 2009 kwam hij gelukkig aan oh, de nieuwe kraam. Maar de, ja, dat heeft wel een hele... Ik ben de eerste, je zegt zelf, een, een viskraam. Het is van, uh, nog ah. steeds 80% is mijn handel bestaat uit vis. Ja, hè? Alleen, ja. Uh, ik heb een, bij deze kraam, heb ik er een klein snackhoekje bij gedaan. Want ik had een hoop mensen uit de die gezinnetjes. En die zeggen van, ja, uh, mijn kind, die lust geen vis, heb je ook wat anders? Ik zeg, nee, vroeger zei de ja. dat, nee, ik ben een visboer. Ik verkoop alleen maar vis. Ja, en, maar nu heb je extra en, dingen. En nu kan ik die kinderen een frikandelletje voor een eurotje verkopen. Ja. En uh, dan, dan nemen die ouders een visje. Maar de voorheen zeiden ze van nee, dan ga ik eerst mijn kind eten geven en dan kom ik straks terug. Maar je zag die mensen. Nee, dan kwamen ze niet meer terug. Waren ze niet meer maar. terug, want dan gingen ze <laughs> verderop lopen en dan gingen ze daar tegelijk met hun kinderen wat eten. En dat ja. zou ik ook doen op mijn vakantie. Tuurlijk. Je ging ja. het zien maken en. Uh, dus, uh, ja, mooi. En nu verkopen we een heel klein snackhoekje, uh, ik ben geen uh, cafetaria met een berenhap of uh, <laughs> nasi schijven, barbie blokken, dat soort nee. dingen heb ik niet. Ik heb gewoon een frikadelle, croquette, kaas, flavor, euro en een uh, heel klein beperkt snackassortiment, maar het voegt wel iets toe en... Uh, met deze grotere kraam, iets bredere uitstalling, meer, meer mogelijkheden. Nee, je hebt ook Appel, ijs en zo, zag ik in het vrieskran. Alleen soft ijsje op het ja. strand en dan oh, ja. kunnen ze een verpakt ijsje halen. Ja. En uh, dat zag ik geen toegevoegde waarde. Ik denk, ik ga alleen maar soft ijs doen. Dus puur soft ijsje, simpel ja. dingetje, niet nootjes of chocolade. Dit. Nee, gewoon. Gewoon simpel soft ijsje, kinderijsje, al die hoortje ja. of een bekertje klaar. En uh, sindsdien is mijn omzet gelukkig, uh, ja... Uh, 30% gestegen moet ook wel met de aanslag voor zo'n mm. nieuwe kraan. want het is een... Het zal wel dure investering zijn, ja, mag ik vragen wat zoiets kost? Je hebt bijna ja. ineens een gezinswoning ervoor, waar, dus de schrikken bevangen <laughs> van die bedragen tegenwoordig. Heftig, ja. dat ja, is heel heftig, maar ja, aan de andere kant, ik verdien uh, gelukkig mijn geld mee het gaat... Uh, ja, het goed. Voor gaat het goed, dus... Uh, nou geweldig. Maar niet stil blijven zitten en... Uh, ah. Ik heb nooit geweten En dat ik je nu mis, heb ik nu pas begrepen Ik wil alleen jou aan mijn zij als mijn man Dus ik sluit mijn ogen en ik droom ervan Hoeveel ik van je hou, zal je nooit begrijpen En wat je betekent, kan je pen beschrijven Ik wil alleen jou aan mijn zij als mijn man Dus ik sluit mijn ogen en ik droom ervan Ik hoorde dat je ook op televisie was bij zo'n smaakpolitie. Of hoe ging dat? Nee, de smaakpolitie ben is ik. Is dat wat nee, anders? Ja, de smaakpolitie ben ik een keer geweest. In, uh, maar was niet op televisie, maar oh. ik was de eerste visbedrijf die werkte met die, die etiketjesystemen. Oké, okay, wat dus, is ook, uh, je nou, dat? Dus op alle producten dan doe je een labeltje plakken. Wat voor uh, een bakken kabijouwverleed of schoolverleed. Welke dag je het in de koeling zet. En dan oh. zie je dat na twee dagen hoe oud het is. Maar zelf ben ik eigenlijk woensdagmiddag nooit op de kraam aanwezig, want uh, dan kan ik loslaten en dan uh, doet het personeel werken en dan ben ik bij de kinderen. Ja. Dus woensdagmiddag is eigenlijk de enige dag heilig is, maar dan moeten die mensen ook weten van welke bak moet ik eerst pakken. Ja. Dus overigens zitten stickertjes op het moment dat ik even naar het toilet loop, wat dan ook. Hun moeten wat pakken, kunnen ze dan die stikketjes zien wat ze moeten pakken mm. en uh, welke eerst uit de koude moet en welke als laatste okay. erin gezet is. Ja. Dus zodoende was die smaakpolitie, uh, die Rob Geus, die uh, was dan... Uh, ja, hoe zeg je dat met een woord? Uh? Nou, die was het, uh, de promotor van die Ja. En die hebben toen benaderd, mag ik, mag, mogen we hier uh, een dag komen uh, uh, uh, promotie maken en een, uh, een dingetje voor in een visblad zetten dat, uh, om, om dat product uh, aan de weg te brengen. Dus zodoende was het op Geus toen een uh, dag bij mij in de kraam. Oh. Dus ja, dat was wel leuk. Ik ben alleen uh, vorig jaar op televisie geweest. Ja. Ik verkoop een uh, haringstrippenkaart. Oké, okay, wat is dat? Een haringstrippenkaart. <laughs> nou, um, mensen die in het centerpark bijvoorbeeld komen. Uh, en die zitten er ieder jaar. Die, die, die, die gezichten, die zie ik nu wel na acht jaar. Ja, die zitten natuurlijk. ieder jaar. Ja. Zitten ze... Uh, twee weken in Centerparks. Mm. En die, die mensen komen bijvoorbeeld en die zeggen van doe voor mij een haring. Ja. En die laat ik twee euro afrekenen. Mm. Naast me staat de man, een man, en zandvoorter, en die komt drie keer per week. Ja. En die zegt ook van geef mij een haring. Ja. En die, tegen die kan ik niet zeggen van nou voor jou is die 1,50. Maar ik vind die zandvoort wil ook heel graag aan mijn krant hebben. Ik wil laten zien wat ik een product heb waar ik in geloof. En die, die mensen zijn heel belangrijk. Dat is de, de basis van elkaar. Ja. En die andere, die, de toeristen, de passanten... Dat is aanvulling. Met mijn basis hoop ik dat de Zandvoorters... Daar heb ik gelukkig een goede klant Dus ik, kon, ik kan niet aan verschillende mensen... Verschillende prijzen doen. Maar ik wilde toch voor de Zandvoorters... Een aanbieding maken voor mijn haring. Dus ja. ik denk ik ga een... een mensen die, die kopen nu een haringstrippenkaart, Die betalen ze 15 euro vooraf... Ja. Krijgen ze een stempelkaartje ervoor, ja. net als een oude buskaart. Ja, en hier, daar hebben ze recht op 10 ja, haringen. Geweldig. Dus... Oh, dat is ie. Dat hij. Dat is zo, Ik heb Oh, laat helemaal zien. En, mooi. Die uh, dus mensen die hebben dan ja. recht op 10 dan hebben ze toch 50 cent per haring korting. Ja, en dat is wel mooi meegenomen, het, natuurlijk. En de klantenbinding? Het is klantenbinding, mensen ja. zitten op verjaardag en die zeggen: van oh, waar hou jij je haring? Uh, nou, ja, dan trekken ze die kaart uit hun portemonnee en laten oh, ze zien. Geweldig. Gratis reclame voor me, nou, gratis, ze hebben wel 50 cent per haring korting. Maar wat het voornamelijk ook is, ik, ik ben met die haringstrippen met die strippenkaarten begonnen. Ja. En toen ben ik heb ik een adresbestandje opgebouwd. Aha. En toen ben ik in 2004 ja. ermee begonnen. Uh, ik organiseer een haringproeverij. Dus ja, iedere. Tweede zaterdag in september, vaste prik. Oh, dat komt er weer aan, dus goed dat we het weten. Komt eraan, dus mensen, lever je volle kaart uh, ze in of geef je adres door als je een stripkaart hebt en hij is nog niet vol. Maar zorg dat je deze binnen twee weken krijgt, een uitnodiging in de bus. Aha. Heb je hem niet, klop bij me aan van hé, hey, wat een uitnodiging, altijd welkom. Ik uh, vind het heel belangrijk dat mensen hun, mm. is, hun smaak laten uh, doorgeven. Wat voor haring ik verkoop? Ja, en de haringproeverij houdt in dat je verschillende soorten haring of de nieuwstal haring... verschillende soorten haringen. Okay. Ik heb laatst een andere haringleverancier aan mijn, aan mijn kraam gehad. En die man zegt van... Patrick, wat voor haring verkoop je en die? Nou, ik kan veel goedkoper haring verkopen. Dus ik kijk hier mijn vertegenwoordiger aan. Ik zeg, luister, ik zeg, hoe kan je nou beginnen over een haring die jij me nou wil verkopen op een prijs? Ik dus zeg, mm -hmm. een haring koop je toch niet in op prijs man? Dus haring koop je in de kwaliteit, niet de prijs. Ja. Zeg, daar snap ik helemaal niks van. Ik zeg, dus ja, daar kun jij me niet mee overtuigen. Nee. Ik zeg maar, ik nodig je uit. Ik zeg, ik heb een haringproefreis. Jij denkt dat je een hele goede haring hebt. Nee, duur de duurste haring mee. <laughs> ik zeg, maar anders win je het niet van je collega's. Mm. Ik zeg mijn maar haring die, kwaliteer, die selecteren wij alleen maar ja. op de kwaliteit, niet de prijs. Zeg, ja, smaak en alles. Ja. Ja. De prijs is ondergeschikt bij een haring dan de kwaliteit. Dus dan zet ik vier verschillende soorten haringen neer. Ja. A, B, C, D. Achter, oh, iedere, okay. achter iedere tafel mm. er staat iemand anders, een personeelslid van me. Ja. Er staat iemand te snijden. Okay. Vorig jaar zijn er 1400 haringen doorheen gegaan. En de Zo. mensen die een haringsprippelkaart hebben, <laughs> die krijgen een gratis uitnodiging die haringen ja. die dag niet te betalen. Ze mm. krijgen een, bij binnenkomst krijgen ze een, een stembiljet. En dan moeten ze aangeven welke haringen ze het lekkerste vinden en hun mening omschrijven zodat wij er wat mee kunnen. Ja. En dan de in 2003 dat ik net om bij kroon weg was. Toen was ik een beetje, eerlijk gezegd, onzeker van, oh, wat vinden mensen lekker in. Want meneer Kroon deed de haring inkoop bij, ja. bij dat Imperium. En uh, ik verkocht het alleen, maar meneer Kroon, die was de grote kinner Dus toen moest ik bij mijn eigen zemerminkraampje, moest ik mensen een haring inkopen. En ik kwam een leverancier met verschillende, hoe vind je die, welke wil je verkopen, hoe vind je die. <lacht> ik, dacht, oh god, wat zullen mensen lekker vinden. Toen liet ik daar vast de klanten van elkaar, liet ik het proeven ja. van, oh, wat vind je van die haring, oh, wat vind je van die haring. En dan merkte ik dat mensen het leuk vonden om hun mening te gaan geven. En okay, zodoende ben ik ja. op het idee gekomen, ik ga een haringproeverij organiseren. Het is nu, nu krijg ik al van leveranciers verschillende partijtjes, kan ik binnenkrijgen. Alleen nu is het te druk, juli, augustus, heb ik het eigenlijk te druk om zo'n groot feestje ja. te te zetten. Want er komen nu tegenwoordig vorig jaar 400 man op af, zo. Uh, 1400 <lacht> haringen, 700 consumpties, weet ik. Een artiestje erbij, ik probeer echt een leuke dag voor de ja. mensen te maken. Ze komen oneerbiedig gezegd. 360 dagen per jaar komen ze bij me geld brengen ja. en ik vind het leuk om één dag voor hun te laten zien dat ik hun conditie enorm waardeer mm. en dan kan ik één keer per jaar voor die mensen iets terug doen. En dan hebben we het met z'n allen graag te veroveren, ons beste de ja. vrouwen en allemaal, om zo een groot feestje neer te zetten. ik ken, Ik heb yeah. geen slager, kaartboer of andere pisboer die dit doet. Nee, dat is uniek. Dit, maar, Een, een haringproeverij is niet. Ja. Je kan koekelen wat je wil, een bestaat in het hele land niet. Kaasproeverij bestaat, wijnproeverei, maar een haringproeverij is echt er niet. Ja, de enige die het doet doe is een Algemeen Dagblad. Maar dat is uh, verschillende visboeren, maar geen één visboer die zegt: nee. vier verschillende soorten neer. Maar als, als jij nu een haringje vanmiddag haalt, bij mij in de kraam, of mm. bij Flora aan de kraam, ja. of op het pleintje in het dorp. Iedere haringboer heeft mm. een andere haring. De oh. een is wat harder, de ander is wat ja. zachter, de ander is wat milder, de ander is wat zouter. Ligt eraan, ja, waar anders. ze zijn, uh, hoe lang uh, heeft het geduurd voordat ze verwerkt zijn, hoeveel pekel is er in het emmetje gegaan, dus daar is heel veel. ...selectie van Haringloof. Ja. En zo. heb je er nou uh, een van het publiek uitgehaald... ...wat dan de allerbeste of de allerlekkerste zou keer, moeten zijn? Ik heb twee keer mijn, mijn Haringpartij moeten bijstellen. Okay. Normaal, normaal heb ik, proef ik ook natuurlijk van tevoren... ...en denk, heb ik zelf mijn eigen mening... ...dat ik zeg van nou uh, B is 1, C is 2. Ik heb twee keer, toen was ik zo... ...ik denk ja, nou moet niet eigenwijs zijn... ...ik organiseer een feestje... ...toen was die stemming maar zo... Uh, duidelijk dat mijn klanten een andere haring kozen dan dat ik zelf koos. Ja, dan moet ik het toch met de klantenkeuze. Anders moet ik zo'n feestje niet organiseren. Dus ik heb het twee keer. Eén keer was het nek aan nek. Ja, toen kon ik maar uh, het laatste setje. Toen was het echt A en B. Dus dat 1% verschil in. Ja, dan kan je zelf zeggen: van hey die maakt wat lekkerder schoon. En dan kan je bij je eigen voorkomen, Maar als het, ik heb het twee keer heb, ik het echt zo anders bij moeten stellen. Ja, dan, uh, dan ben ik blij dat ik zo'n feestje organiseer. Ja, dat en, is ja, ja het is geweldig. Wat leuk hoor, dat je dat ja. doet allemaal. En dat doe je dus na de zomerperiode. Ja. Want dat is dan wat minder ja, druk ja, waarschijnlijk ja, dan het dit jaar proberen we een andere locatie te, te doen. We zijn oh. een keer bij de show de Boel Club geweest. Uh, een keer bij de Sporthal. Oh. Uh, Club ja. Nautique hebben we vorig jaar gehad. Omdat die een heel mooi jaar rondpavillon had gedaan. Dit jaar gaan we het uh, doen bij Strand 21. Dus die Strand in het Vroege van mevrouw Dreehuizen. Oh ja, die is, en dat is Ja, En nou, dat is nu, uh, die is een uh, nieuwe benedenbuwer van die jonge een hele mooie strand heeft neergezet. Mm -hmm. Dus ja, die vind ik leuk om, om de mensen die boven op die boulevard lopen, maar misschien is 40% is nog nooit bij die jongen beneden geweest, terwijl hij een hele mooie zaak heeft neergezet. Dus ik denk, nou, nu is het leuk om bij die jongen het... Ja, je loopt we zo naar zeer, toe natuurlijk. Ja, mensen ja. zullen het natuurlijk weten te vinden, maar het is meestal de eerste drempel dat je even over moet om, om iets te zien en uh, misschien dat ze hem vaker een keer bezoeken voor een bak koffie. Ja, of bij helemaal bak. goed. Dus ja, ja, je bent ook heel het sociaal doen. dus. Voor ja, ja, ja. ja, voor die jongen ja. is het leuk en, uh, ik vind het blij dat hij, me, dat hij die, die zegt die middag, want het kost natuurlijk 400 man dat kost een hoop ruimte en uh, organisatie. Ja. En hij uh, wil er graag aan meederken. Wat leuk, dus dat ja. kan daar ook allemaal. Nou, geweldig, je kan er wel van alles over vertellen, over die vis. Heb je ook nog wel tijd voor hobby's? <laughs> Dat vraag met, ik altijd. Met, met twee zoontjes. Ja, hoe oud zijn je zoons? Uh, negen is het. Oh, dat is gezellig. Ja, dat is, dat is dan voor de rest is een hobby's. Ja, dat, dat is zeven dagen open met een kraam. Dus ja, je, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, maar. Uh, ik, ik klaag niet. Ik heb het naar mijn zin en dat is ja, dat is goed. Uh, het gezinnetje gaat goed. Mijn vrouw die pakt het door de week heel goed thuis op en in het weekend zijn open en ook klaar. Nou geweldig. Dus, uh, Alle hulptroepen die zijn er en op woensdag anders, ben je lekker vrij voor de ja. ja Nou dus dan doen jullie ook nog gezellige dingen allemaal. Ja. En uh, ja, uh, hoeveel medewerkers heb je eigenlijk? Zijn dat heel veel of wat moet ik me daarbij voorstellen? Of is dat verdeeld over de, ja, nou, de dagen, parttimers? twee fulltimers van 40 uur lopen en, uh, en nu in de zomerseizoen dus denk ik vijf, vier, vijf parttimertjes en in de winter sowieso drie parttimers. Ja, het is dus een heel druk het, bedrijf, hè? Ja, en dan nog uh, dat mevrouw in de, in de weekend erbij staat en ik dan zelf erbij. Ja. Die is niet meegerekend. Ja. ja het is uh, een, een viskraampje, maar het is een uh, bedrijfje. Ja, dat is wel een heel... Uh, business is het natuurlijk, hè? En uh, ja, er zijn verschillende werkzaamheden, want ik hoorde je net iets zeggen over schoonmaken. Je maakt ook de vissen dus nog zelf schoon. Of, of daar heb je natuurlijk ook misschien de medewerkers doet iedereen alles ofzo? Ja, nee, dus ik sta, ik sta uh, voornamelijk uh, te bakken. Okay. Ik ben de bakchef. En ja, Erik, is, uh, ja die snijdt de haring negen uh, van de tien dagen. En uh, is echt top personeelslid. Uh, tante Ann, een uh, tante van ons, die zat toch vroeger in de vis bij Filme Reus. Uh, we helpen twee dagen per week haarig snijden. Uh, en de, de overige die uh, zijn meestal voor de verkoop en uh, ja. andere dingen. Dus ja, er gebeurt van alles. Haring bakken, dat is uh, voornamelijk, heeft daar een paar mensen hun vaste plek hier mm. En het overige uh, is voornamelijk de verkoop. En, uh, ja. Ja. Druk. For sure. Het programma in Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Patrick Berg van de Zeemeermin. En uh, ja, ik uh, be begreep dat je ook visgotels verzorgt. Ja, nou, visgotels dat, uh, doen we ook. Uh, ja, de, de, onze basis is, dat, uh, is de viskraam op de boulevard. En uh, daarnaast doen we nog wel meer dingen. Dat. Uh, we hebben ook een andere site uh, www.heeftuugensmaak.nl ik vind het belangrijk dat mensen op, op, op z'n vetje heb ik die tekst Als mensen, ik heb wel eens uh, mensen gesproken en die gingen uh, kreeg ik via via te horen dat een vast klantje, die kwam iedere week twee porties kibbeling halen en die mensen zag ik op een gegeven moment niet meer, dus vroeg ik het aan, aan, aan iemand anders die in die straat woonde die had al gehoord van ja ze komen nu niet meer die mensen want uh, portie was te klein, ik dacht, ja maar ik mocht die mensen er niet op aanspreken. Ik denk van ja, dat is nou wat. Ik doe zo mijn best en het kan vast iedereen maar fouten. En of het nou te weinig of te kort is, kom naar me toe en we lossen het op. Dus ik heb een aparte website gemaakt: www.heefturgeszmaak.nl. Heb je opmerkingen of suggesties wat ik kan verbeteren? Laat het me weten, dat vind ik heel belangrijk. Ook hebben we een site: Aha, ja. Uh, met kerst uh, verkopen we heel veel van die schalen. Dan is het, uh, heel, maar nu in de zomer, want dan denk je eigenlijk voornamelijk is het met kerst of met, met feestdagen. Maar ook nu, nu het niet echt barbecue weer is, mm. gaat het ook door. Okay. Uh, Aringschotels, uh, salade met vissalade en er zitten er garnalen omheen. En, uh, een beetje paling, een beetje salm, wat makreel. Overige visproducten zitten er omheen gegroepeerd. Mm. Ja. Uh, maar nu als het zo een zomer is met heel mooi weer. Dan hebben we zomers een terugloop erin en nu is het een, een kwakke zomer. Ja. verkopen we iedere dag bijna een vischotel. Dus mm. ja, het is afhankelijk van de weer, hoeveel van die schotels het zijn. Maar ja. ja, is het heel mooi weer, dan vind ik niet zo erg om daar nee. niet veel, want het is toch een arbeidsintensief uh, ding met uh, opmaken, garneren. Dus dan hebben we heel druk aan die kar en denken van nou, het is nu barbecue weer. Hebben we geen schotels, prima. Ja. Maar nu is het uh, wat stiller en hebben we wat meer tijd, ja, dan, uh, omdat we toch met, met vijf mannen gauw staan. Mm -hmm. Hebben we wel voor mensen tijd uh, om, om ook de visschotels te maken. Ja, en, uh, en, ook al is wel het wel mooi weer, we verkopen ja. nooit nee. nee. Uh, dan uh, springt mijn vrouw wel bij of mijn schoonmoeder springt bij. Ja. Je zal nooit nee gaan verkopen. Ja, dus dat is een hele mensen, door. Ja. mensen op, de, op deze dag, ja. uh, nu vanmiddag om drie uur aan elkaar staan. Van ik heb voor vanavond een visschotel nodig. Ja. Zeg zegt mevrouw, visschotels moeten minimaal een dag van tevoren bestellen. Ja. Want uh, ik leef in een schaal met hoe ik hem wil. Het moet, moet er mooi uitzien. Het is een visitekaartje van ja. wat mijn kraam ja. is. Mijn schotels, denk ik dat ik uh, 20% onder de prijs van de collega zit. Ja. En uh, een visschotel. Is niet het, hetgene waar ik iets zwaar op wil, of zwaar, maar waar ik denk van daar moet een, een bepaalde winstmarge op zitten. Nee, een vischotel mm. is een visitekaart voor mijn zaak. Ja. Of mensen met kerst of wat voor feestje dan ook een mm. vischotel voor mij op tafel zetten. Ja. En het is alleen een reclamestukje, hoe mijn schotel eruit ziet, hoe mijn mm. spulletjes smaken, hoe mijn garnalen smaken, hoe mijn haring smaakt. Het is gratis reclame. Dus die ja. schotel is niet een, een, een winstpakker of een, uh, een bepaalde winstmarge Zit er aan vast mm. zit. Ik zie een vischotel, is een reclamesding wat mensen ja. op tafel zitten. Ook waar heb je die schaal gedaan? Bij de zeeuwin ja. Prima, zitten tien mensen ja. op zo'n feestje, reclame voor mij. Ja, geweldig. Ja, da, ja da, da, daar gaat ik met een zo. En dan komen ze ik, ook nog even zo'n visje halen ja, natuurlijk. En een assistentje <laughs> in de krant kost ja. me geld. Ja. En deze, deze reclame gaan ja. mensen zelf voor mij uitscheiden, ja. terwijl ze er nog voor betalen over die schaal. Ja, dus als ik daar die prijs naar beneden, ook uh, voor een, een, ah. een redelijke prijs kan maken, ja. ben ik tevreden. Dat vind ik belangrijk met mijn visschalen: dat ik, we verkopen een hoop schotels per jaar. Maar het is een stukje reclame. Iedere ja, keer reclame van me. Zorgen dat het er goed uitziet. Niet, niet weinig naaldjes erop doen. Of te kieskeurig denken van oh dat is zo duur. Paling is het moment weer hartstikke duur de inkoop. Nee, een schaal moet er goed uitzien, moet goed gevuld zijn. Ja. Mensen betalen ervoor en het is reclame voor me. Ja, ja dat vind ik met schist ook wel. De dure paling erop natuurlijk. Ja. ja, zo gaat dat hè. En waar haal je de vis vandaan? Want we hebben hier geen vissersboten meer in Zandvoort. Hoe lang is dat dan niet geleden? Ja, dat heb jij ook niet meegemaakt. Nee, mee dat heb ik ook niet meegemaakt. <laughs> maar, nee, maar de, uh, op Zandvoort heb je zoveel vis, viskramen, Boudewijn, Floor, Kroon. Uh, strandtenten die steeds meer vis gaan verkopen. Uh, leveranciers die rijden tegenwoordig gewoon iedere dag op Zandvoort aan met koelwagens. Oh, zo. Dus zelf hoef je het niet eens meer te halen of in te kopen. Nee. want. Uh, ik begin, we beginnen allemaal half acht in de loods. En eer ik s'avonds te klaar ben is het ook weer half tien met schoonmaakwerk werk erbij. Ja. Dus om dan nog naar de muiden op en neer te rijden, dat, ja, dat zie ik niet zitten. Want dan moet ik echt zes uur bed uit. Ja. En uh, eer en ik thuis uh, thuis ben gegeten en gedoucht heb, is het nog uh, een uurtje later. Dus dat halen, dat leverancier die, die brengt het graag. Nou, daar maak ik graag mijn gebruik van. Nou geweldig, ja, dat dus, scheelt natuurlijk een hoop gedoe allemaal. Ja, dat scheelt een hoop gedoe. Ja. En, uh, en hun hebben de, de voorzieningen er vol met goede koelwagens. Ja. anders moet je die aanschaf ook weer extra gaan doen met koelwagen kopen voor die paar kilometer. Dus ja, dat, uh, ik, ben nou, dat, ik ben blij dat die leveranciers die, die middelen hebben. En de meeste, komen uit, uh, de meeste spullen komen allemaal uit, uh, uit de muiden. En uh, de salades wordt door een bedrijf uit Scheveningen geleverd. Hm. En uh, voor de rest wat, wat spullen van een leverancier uit sparen dan maar. Ja, het meeste bijna alles wordt gebracht. Ja, nou dat is wel heel ideaal. Ja. Nou, dan hebben we aan het eind van het programma meestal nog de shout-out. Dat betekent van waarom zouden we nu speciaal bij jou dat visje kopen... en niet bij iemand anders? Wat is er extra... Nou, ik, ik wil niet zeggen van uh, waarom <laughs> zou uh, nou, is, we, we, we zitten met alle viskramen in een, in een vereniging, en, uh, een standplaatsvereniging. En van de 16 onder de standplaatshouders zijn er 15 lid in de vereniging. Dus het geeft wel aan dat we uh, bijna met iedereen heel goede vrienden in contact zijn. En dat is heel belangrijk. Als ik mm. wat tekort heb, kan ik bij hun lenen. En alleen, ieder heeft zijn eigen ding. Ja... Uh, wat zou de reden zijn om naar mij toe te gaan? Nou ja, omdat ik mijn haring leuk geprijs, nog goed geprijsd is en toch een topkwaliteit heeft. Ja. Denk ik. Mm. Mensen die het. Uh een keer willen proberen en niet meteen een aanschaal van harikaat willen doen die mogen me toch opbellen voor de uitnodiging voor die haringproefrij, <laughs> want ik denk dat ik ergens voor sta en ik mijn best voor doe misschien is dat de reden dat uh, de mensen het, uh, maar de mensen moeten het je meestal gunnen ja. en, uh, en ik heb er ook al uh, mijn buurvrouw bij, uh, bij een ander voor de kraam of wat dan ook uh, ...heb ik er niet zoveel probleem mee. Ik ben blij dat, ik, uh, dat het me goed gaat. En uh, alle ondernemers die hoop ik dat, uh, dat... ...als ze hun best ergens voor doen in Zandvoort... ...dat het zo goed gaat. Ja. Want het is uh, belangrijk dat, uh, dat er niet te veel wisseling komt... ...en uh, een doorgangshuis is in, ja. onder ondernemers. en dat is, uh, dat is af en toe jammer. En, uh, uh, ja. Ik ben ja. alleen maar blij dat, uh, dat, dat... ...Zandvoort is een mooie plek... ...en biedt heel veel mogelijkheden... Ja. en voor de rest of je wel of niet naar mijn buurman gaat nou, mm -mm. dat maakt mij niet uh, dat maakt me niet zoveel uit ik, uh, ik hoop alleen de mensen die, die, die me wel al hebben bezocht hoop ik dat uh, dat als het een keer mis is gegaan hoop ik toch dat ze me, me mijn site weten te vinden van heeft het gesmaakt en laat het me weten als ik het een keer fout doe ik ben ook een mens ja, tuurlijk. en ik maak ook misschien wel een keer een fout maar vertel het me gerust ja. en uh, tuurlijk dan. Uh, ik, ik wil het heel graag oplossen als zoiets gebeurt. Want ik, uh, ik, ik denk dat ik voor, uh, buiten mijn gezin ook voor mijn zaak leef. Ja. Ik uh, doe er heel veel dingen aan. En voor later dingen, voor sociale contacten. Uh, zomers, die heb ik niet. Mm -hmm. Want het is alleen mijn werken ja. en die paar vrienden die ik van het verleden heb overgehouden, ja. die weten dat het zwinters in het najaar en de voorjaar dat, mm -hmm. dat ik weer een beetje tijd voor ze heb. Om... Ja. En die mensen die, die, die verwijten me ook niks, dat ik een half jaar niks van me laat horen. Mm -hmm. Want dan weten ze hoe ik in elkaar zit en met mijn zaken in elkaar zit. Ja, maar dat is Zandvoort, het is holle of stilstaan. Ja. En uh, dat hebben wel meer Zandvoort, dus het is een, een seizoensbadplaats. Ja, en daar ligt het natuurlijk aan. Hoe zie je jezelf over vijf jaar? Dat vraag ik altijd aan de mensen. Van hoe, zou je nog meer zaken willen? Of wil je er nog weer wat anders bij? Of Hoe, hoe denk nee, je daarover? Voor, voorlopig heb ik altijd gezegd, van, uh, ik ben blij met mijn ene kraam en uh, ik heb nog niet de ambitie om te zeggen, van, ik uh, ga, uh, ga groter worden. Ik denk dat ik het alleen maar voor mijn eigen zaak hier afsnoep als ik nog een tweede plaats in Zandvoort erbij ga nemen. En een voor. dan moet ik dingen uit handen gaan geven en dan moet ik een winkel uh, of, of, of, of zo'n verkoopkar moet ik aan iemand anders overlaten. En ik weet dat ik daar nou, niet echt geschikt ben als manager om dingen te aan te sturen en na te jagen. Ik ben gelukkig in mijn kraam en ja. ik ben niet een manager type. <laughs> om mensen aan te sturen en ja. dat te willen langs te lopen en uh, ik denk dat ik veel te veel dingen opkrop op dat moment en ik ben gelukkig hoe ik nu ben ja, dus je bent en helemaal tevreden ik ben tevreden en, en over vijf hier... jaar is het ook zo dat je nog uh, helemaal tevreden bent ja, is dit de basis en ik hoop uh, ja. ja, tuurlijk ik, uh, ik heb geen ambities om, uh, om, om, om echt uit te breiden tot op dit moment zeg mm. nooit, nooit, ja. zijn nog geen leraar vroeger altijd en, uh, ja. maar ja nou, bedankt voor het Goed, interview. Helemaal heel leuk, geweldig. Dankjewel. <laughs> Alle beste, dankjewel. We're Nu zijn ze. Manchmal fanden wir auch hin, denn fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und klebt dein Weg ist manchmal einsam. Das ook auch mit schwarz Denn himmels schwarz und regnen voll dein helles Dann schrei zu je ist Schrei zu je